Het is Radio 1, NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Hartelijk welkom bij het tweede uur van uh, Casaluna. De eerste uur had ik het met Richard van der Laken over uh, design. Hij is medeoprichter van de designpolitie... en ze zijn een conferentie aan het uh, organiseren in Amsterdam... Want ze zeggen, ja, dat de design is eigenlijk op een soort eindpunt gekomen. Er moet, er moet een, op een andere manier naar gekeken worden. Met meer verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld bijvoorbeeld. En dat kan op een heleboel verschillende manieren. Je kan aan het milieu denken, maar je kan ook denken aan het sociale aspect ervan. Nou ja, goed, in ieder geval, als u dat uh, niet heeft gehoord en u wilt het horen, kunt u het podcasten. Ik wil het met u dit uur ook hebben over design, over vormgeving. Misschien hebt u zelf wel eens iets ontworpen. Uh, of misschien zou u iets graag willen ontwerpen. Je moet bedenken, alles om je heen, wat je ook ziet, het is allemaal vormgegeven. Misschien bedenkt het u op ideeën. U kunt me bellen met 0800-1121. Of u kunt ook mailen naar casaluna.ncv.nl. En twitteren kan ook naar @casaluna ik heb aan de lijn. Evert. Goedenacht ja. Evert. Goeiemag, uh, mevrouw van der Bij, Mieke. Zeg maar Mieke. Oké, okay, dan zeg ik Mieke. En uh, wat... nee, ik, ik sluit helemaal aan bij uw gast van uh, wat vormgeving betreft. Dezelfde ja. uh, doe ik uh, uh, ben textielvormgever en kostuumontwerper. En ik doe uh, textiel recyclen. En dat is uh, heel leuk. Dus uh, hergebruik van textiel. En hoe doet u dat of hoe doe je dat? Nou, ik ben ooit eens begonnen met een uh, bruidsjurk van uh, tweedehands uh, poetsdoeken... en uh, uh, ja, gala kleding van tweedehands troptassen. En ik wist toen nog helemaal niet wat ik ermee moest. En toen kwam ik vorig jaar te werken in een tweedehands kledingwinkel. En ik kreeg het idee van, ik ben nu uh, momenteel ben ik, uh, tweedehands kleding aan het transformeren... tot theatrale kostuums. Uh, en daar ga ik ook een show van geven en zo... En wat ik verder aan het voorbereiden ben is om uh, helemaal uh, tot de uh, oorsprong te gaan. Van uh, tweedehands textiel, dus oud textiel, uh, daar weer nieuw textiel van te maken. Maar dat is nog een hele zoektocht. Maar uh, dat zit in de pen. Nou, ik vind een bruidsjurk gemaakt van tweedehands poetsdoeken... vind ik al heel erg uh, grappig klinken eigenlijk. Ja, het, het ziet er ook heel uh, apart <laughs> uit. Ja. Want een poetsdoek, is die dan nog wel een beetje wit? Uh, de poetsdoeken nee, de poetsdoeken waren uh, niet gebruikt hoor. Wat ik nu. Uh, allemaal oh, ongebruikt gebruik, op de <laughs> ongebruikt de Dat ze bijvoorbeeld waren wel allemaal gebruikt waren. Ja. ja. Nee, wat ik wou zeggen: een bruidschik van nee, gebruikte dat poetsdoeken, dat kan bijna niet. Een bruidschik moet toch iets maagdelijks houden. Dus ongebruikte <laughs> poetstoeken. Ja. Maar goed, dus het, uh, het, jij zegt dus: ik zoek het in het, het recyclen van. Uh, ja. Want ik vind ook, er is ontzettend de bulk aan kleding... Nou, wat de H&M inderdaad met elke zes weken een nieuwe collectie... en mensen dragen, dragen drie keer en dan gooien ze het weer weg... en ja. alles gaat naar, naar de derde wereld en zo. is er ook niks mis mee, is allemaal prima. Maar ja, het houdt een keer op. Ik heb laatst al gehoord de katoenproductie... katoen gaat steeds duurder worden omdat, uh, ja, het, het houdt een keer op gewoon met... Uh... Ja, en, en, en om nou altijd maar die kleding te dumpen in de derde wereld... Uh, dat is ja. natuurlijk ook wel iets waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Ja, dat vind ik ook. En het is ook nog eens zo dat het de katoenindustrie daar weer vaker aan om zeep helpt. Maar goed, uh, dat is zeker een, een, as, een aspect van, van uh, dat, dat verantwoordelijkheid nemen. Maar ja. dan, dan denk ik, ga je dan ook naar die conferentie toe? Ja, ik hoor daar voor het eerst van. Ik ja. heb uh, aan, aan uw redactrice gevraagd van, uh, waar ik dat uh, kan opzoeken, want ik wil er heel graag naartoe, ja. 26 en 27 mei in, ja. de, in de stad Schouwburg in Amsterdam. Oh, in de stad Schouwburg, ja. ja. ja. Er is vast wel een, uh, een site hè, waar mensen op kunnen kijken. Wordt even opgezocht. Ja, de Design Can dus daar, daar kun je informatie krijgen. En nou ja, ik denk dat Richard van der Laak het alleen maar ontzettend leuk vindt om te horen. Maar uh, Evert, uh, is dit vanuit jezelf gekomen... of voel jij ook in je hele omgeving een, een, een sfeer van... ja, we, we moeten het anders gaan doen? Het, het, komt, het komt uit mezelf en dan kom ik het ook in de wereld om me heen. Tegen. En, nou, zoals dit gesprek vanavond met ja. uw gast, het, het heerst gewoon. Je komt het overal tegen... Ja, ja, ja. En, er is en... er wel in de, in de designerswereld bijvoorbeeld. Zijn er zijn heel veel mensen die zijn bezig met... Uh, en dat cradle-to-cradle cradle komt allemaal steeds meer op. Ja, cradle-to-cradle ja. cradle gaat er vanuit dat je alles weer opnieuw kan gebruiken, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar, en, en hoe... hoe want die... Die bruidsjuk van die poetsdoek vond ik gewoon een grappige Kleding van stropdassen. En ik, ik, is dat nou iets dat je dan ook makkelijk kunt verkopen of niet? Uh, nee hoor, het is gewoon... Ik, uh, ik probeer mijn ideeën te verkopen of verkoop. Ik verdien helemaal niks aan. Het is allemaal liefde, werk, op papier. Oh. Maar zoals ik ben dan van plan in het najaar een show te geven... en ja dan maar een uh, beetje bekendheid proberen te genereren. Ja. En het gaat me meer om die ideeën dan dat ik er uh, wat aan overhoud. Of zo. Is dat zo? Het is niet je bedoeling om dat echt aan uh, te verkopen? Kopen. Nou kijk, ik wil natuurlijk wel bekend worden en uh, dat we mijn brood mee verdienen, nee. maar dat is niet mijn eerste uh, uitgangspunt. Nee, absoluut niet. Dus je doet het eigenlijk gewoon naast een, uh, een andere baan, begrijp ik? Uh, nee, maar ja, ik werk voor tweedehands uh, kledingwinkel. Ja, oh, en ja. zo ben je wel ook op dat idee gekomen? Omdat daar misschien toch vaak uh, hele bijzondere het dingen... We samen waren. op een gegeven moment. Ja, ja, want je ziet zoveel mooie dingen die weggegooid worden. Ik dacht, daar kan ik wel wat mee doen. En toen kreeg ik gewoon een heel goed idee voor het verhaal achter een show. En toen ben ik aan de slag gegaan. En dat loopt heel lekker. En hoe ziet die kleding eruit van gebruikte stropdassen? Kun je dat beschrijven? Nou, het is heel theatraal. Het is een soort lange jas. Ja? Maar uh, het broekje, dat is een soort, uh, ja, Opje, zeg maar, oh. ja, ja, met oh. beenwarmers erbij ook van stropdassen dan. Oh, okay. En dan een uh, galajurk met slepen uh, van stropdassen, dus het is zowel een mannen uh, mannenversie als een vrouwenversie. Ja. Ja. En als mensen nou geïnteresseerd zijn in die ontwerpen, waar kunnen ze dan terecht? Uh, nou, dan moeten ze mij even mailen. Ik heb nog geen website. Nee. Gaat er wel komen. Ja, Mag ik misschien ook een oproep doen? Ja, doe maar. Want ik zoek nog modellen voor mijn show. Mm -hmm. die zijn heel moeilijk te vinden. En uh, ja, ik kan niks betalen. Dus het is pro ja. Maar dan moeten ze mij mailen. Ja, nou, waar moeten ze naartoe mailen dan? Evert.a.textiles ja? at gmail.com. Evert.a.textiles.gmail.com Oké, okay, nou, ik hoop dat het wat oplevert. Nou, ik en, hoop het ook. En dan moet jij naar de conferentie komen. Want iedereen moet met elkaar in contact komen, hè? Ja, dat vind ik wel. Open. Ja, hartstikke goed. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ja. Ik kreeg een mail van uh, Louis. Die schrijft, wat een leuk onderwerp vanavond. Zou er wel heen willen, maar... ...puntje, puntje, puntje, deadline. Nou, ja, nou ja. Deadline. Moet volgens mij rekbaar zijn, een deadline. Maar goed, uh, het gaat verder. Ik werk als ontwerper voor het leukste warenhuis van Nederland. Probeer mijn verantwoordelijkheid te nemen... door de dagelijkse dingen leuker te maken. En dat dan in een jasje waar je niet na een half jaar op uitgekeken bent. Vind het altijd leuk om te horen dat mensen de plastic wegwerptafelkleedjes... die ik onder andere ontwerp niet weggooien. Truste Louise. Ja... Moet je dan wel plastic wegwerptafelkleedjes ontwerpen? Die vraag moet je jezelf misschien maar stellen. Maar nou goed. Um, ik heb het over design uh, vanavond. Um, ik had met u willen praten over uh, dingen die u vorm zou willen geven. Misschien hebt u dingen vormgegeven. Misschien hebt u ideeën over. Dat ze ook nog kunnen. Um, 0800 1121. Of mailen naar Casaluna@ncv.nl.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 Shadow Sharon Shannon was dit met Carol Keok. Ierse naam. Ze is een Ierse accordeoniste. En ze zong het nummer Shifting Summer Sands. Ik ga het hebben over uh, ontwerp uh, vannacht met u. En ik heb nu aan de lijn Oleg. Hi, Mieke. Oleg. Oleg. Oleg. Oleg. Waar komt die naam eigenlijk vandaan, Oleg? Oleg. Uh, ik ben uh, vernoemd naar een Russische verzetsheld... die, oh, op, die op zijn zestiende om het leven is gekomen. Dus dat is geen leuk verhaal. In welke, welke oorlog dan? In de Tweede Wereldoorlog oh. hebben de Duitsers hebben, uh, een drievoudige aanval gedaan. En, uh, met name naar de Oekraïne, omdat daar heel veel grondstoffen waren... Toen hebben de Russen uh, de, zeg maar, de verbrande aardentechniek toegepast. Mm -hmm. En alle mensen tussen zeg maar, uh, de acht en de 60 jaar achter de oeral teruggetrokken. En toen hebben de kinderen daar het verzet georganiseerd. Mm. En daar was Oleg Kosjewoi, zoals die heette, een lid van de Jonge Garda... Die was daar de leider van en die saboteerde treinen en dat soort dingen. En maar uiteindelijk zijn al die kids in de mijn gegooid. En hij heeft zijn vriendinnen zien martelen. Die werd met mm. de blote billen op een brandend van gezet. Allemaal niet leuk. Nee. Nou ja, dat was ook eigenlijk helemaal niet het onderwerp. Maar ja, je komt soms nee, wel eens op een zijlijntje. Nou, dat heb jij dus. Ja. Um, het, het hangt wel een beetje aan overigens. Maar... Uh, mijn verzet uitzicht dus mm. in het maken van mooie dingen. Ja. Ik ben een sieradontwerper, um, het gedichtenschrijver, liedjes, um, kok ook. Vind ik vind mm. ook een vorm van ontwerpen. Zo zou je het kunnen zien? Ja, nou, ja. Zo, zo zie ik het wel. Mm -hmm. ja. Werken met al je zintuigen. Mm -hmm. Kleur, geur, smaak, uh, dat zijn allemaal prikkel je zintuigen. Ja. Op een positieve manier graag. Ja, en, en dat idee om dat die, die vormgevingen wat, ja, wat andere lading te geven... meer sociaal of op andere manier verantwoordelijk, wat vind je daarvan? Nou, Spreek je dat aan? Um, ja, kijk, ik zou je een voorbeeldje geven... Uh, als ik een opdracht krijg voor trouwringen... Mm -hmm. dan, dan is de toegevoegde waarde, zeg maar, gewoon om, om... dan ben ik een soort medium die, zeg maar, de liefde benadrukt. Ja. Snap je? Ja, snap je. Ik denk, en, denk uh, het wel, ja. En, en hoe ik dan werk, dat is... Uh, nou, ik maak niet van die flutdingetjes... Ik weet zeker dat de dingen die ik maak... dat die er over twee, drie, vier, vijfhonderd jaar nog zijn. Die, die sieraden? Ja. En waarom weet je dat zo zeker? Omdat ik ze zo maak. Ja, ja. nee, maar goed. En er zit nog een ander aspect aan. Mm -hmm. Ik maak een bepaald soort armband. En uh, Velofsky draagt er bijvoorbeeld een. Uh, die bestaat uit allemaal ringetjes... Dat, uh, dat maak ik uit ruw zilver. Dat doe ik heel ambachtelijk. Want mm -hmm. ik vind ambachtelijkheid ook iets heel belangrijks. Uh, maar als, als voor mij... voor mijn materiaal... Uh, in, in bijvoorbeeld Zuid-Afrika... of waar dan ook zilver gewonnen wordt... mensen 2, 3, 4 meter diep de grond ingaan... om dat materiaal voor mij op te diepen. Nou, dan vind ik dat ik daar iets gewoon eer iets heel moois van moet maken. Ik vind dat ik daar eer aan moet geven. Ja, dus dat, je? ja dat, dat je daar op een hele verantwoordelijke manier mee om moet gaan. Ja, ja. ja. en... en nou, en, zeker een, en, be, be, Ja, je, je bent je daar heel erg bewust van. Ja. En, ja, en ik hoorde daarnet het begrip cradle to cradle vallen. Ja. En het, het leuke is wel, als ik een foutje maak... dus als ik niet tevreden ben met mijn ontwerp dan kan ik het zo weer omsmelten en dan kan ik overnieuw beginnen. Ja. Dus het is in die zin ook heel duurzaam? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. <laughs> ja. Fijne uitzending. Ja, ja dankjewel uh, Oleg. Ik kreeg ook nog een mail van Loes, die schrijft... Uh, mijn man en ik hebben samen een website gemaakt van onze hond. Een paar jaar geleden uh, kon ik nog niet zoveel op de pc... En nu ontwerp ik een webster lay, layout. vindt ze leuk om te doen. Ze is heel erg trots. En ik heb hem even voorgezet, die website. En het ziet er ontzettend leuk uit. Ik zie hier een, een, een hond met een grote roze tong uit zijn bek... en heel veel haar voor zijn ogen. En die zit midden in het fluitenkruid. Hm. Dat is inderdaad ook heel erg, heel erg creatief. En er staat dan onder... Ik ben Xero Jadon from Luwali. Geboren op 26 2007. Nou ja, goed. En een hele website over de hond. Hartstikke leuk. Um, ja, kunt, kunt u mij nog eens even bellen? Want anders zit ik hier zometeen zonder bellen. dat is dan toch niet de bedoeling. Uh, 0800 1121. En het gaat vanavond over design. En denkt u misschien... Ja, wat moet ik daarmee design? Dat is heel uh, erg ver van mijn bed. Maar dat is niet zo... Want als je om je heen kijkt, dan is uh, alles ontworpen. Echt van een, ieder tafeltje, stoeltje, ieder kopje, iedere peperclip... ieder lampje is ontworpen. En ik kan me voorstellen dat u ook wel eens iets ontworpen heeft. Gewoon een konijnenhok, een trouwjurk, of wat dan ook. Of misschien denkt u, ik zou wel eens iets willen ontwerpen. Ik zou iets wel eens op een andere manier vorm willen geven. Want zoals nu is, is het helemaal niet goed. Dat mag ook. Goed. 0800 1121, of mailen naar kazaluna.ncv.nl. En als u wilt twitteren, dan mag het ook. Dan moet u twitteren naar at ontzettend verrassende combinatie. En het klinkt echt ook heel goed. Eva de Roveren met Tee en uh, Het nummer heette Recht Toe en Frontaal. Ja, ik heb het over uh, vormgeving vannacht. En uh, ik was benieuwd wat u zelf ontworpen heeft... of uh, uh, wat u misschien zou willen ontwerpen. Ik heb die vraag natuurlijk ook even aan mijzelf gesteld. En uh, ik heb ja, in mijn jonge jaren veel uh, kleren zelf gemaakt. En dan naaide ik uh, hersen van oude gordijnen. En dan uh, ontwierp ik overgooiers met uh, gaten erin en zo. Dus ja, als je goed nadenkt, dan is er altijd wel iets wat je zelf hebt gemaakt. En ik vind het toch heel erg leuk, want uh, vormgeving is iets dat uh, echt overal om ons heen is, maar we realiseren het ons vaak niet. Ik ga verder over verder praten met Pieter. Dag Pieter. Goedenavond, Mieke. Dag. En wat, Dag. Is, wat, wat geef jij vorm? Of wat zou je vorm willen geven? Nou, je bent eigenlijk hele dagen bezig met uh, teksten. Teksten, is dat ook vormgeving? Nou, uh, dat denk ik wel. Ik, ik ben van mezelf uh, advocaat. En dan ben je hele dagen bezig met, met, met, met het maken van juridische stukken. En die moet je ook op een handige uh, manier uh, indelen... Ja. Yeah. Maar ik kom nu eigenlijk terug van een interview. En, en dan, nou ja, dat weet je zelf wel, een interview dat is uh, hard werken en dan, dat duurt dan soms lang. Ja. Yeah. Um, en ik ben vanavond bij iemand geweest en die had zo wil te vertellen, dat, dat is zo'n 4-5 uur zit hij tegen je aan te praten. En dan moet daar een artikel van twee kantjes, kantjes uitkomen. Ja. Yeah. En dat moet je dan als het ware componeren. Dan moet je dan een spannende uh, tekst van maken... Die, die, die zo ontworpen is dat mensen die op uitlezen, zeg maar. Maar uh, waar moet je dan die tekst voor maken, als ik vragen mag? Voor een tijdschrift. Oh, voor een tijdschrift? Ja. Je was de advocaat? Ja, maar een advocaat kan als hobby hebben... dat hij uh, als en om freelance dat bijschrijft. Oh, en waar gaat dat, wat voor tijdschrift is dat dan? Ja, dat tijdschrift een, is een christelijk familieblad en dat heet Gezinsgids. Gezinsgids. Ja. Oké. Okay. En dat is een interview. Waar ging het over? Nou, het is wel aardig. Het is uh, een hoofdredacteur van een, uh, van een krant... Uh, die in die uh, kringen goed gelezen wordt. Dat dus is ja. een tweede ja. En die uh, hoofdredacteur, die heet uh, meneer Jansen althans... hij is geen hoofdredacteur meer, maar is dat jarenlang geweest. En het ging eigenlijk over... Uh, ja, hoe zijn visie is op zeg maar, de sgp achterban en, en, en hoe welke kant hij zich ontwikkelt en zo. Ja. Nou, we zijn we wel een beetje erg ver van ons oorspronkelijke onderwerp afgedwaald. Nou, dat zou zo kunnen, oh. maar je vroeg zo uitdrukkelijk naar uh, ja. wie is er bezig met ontwerpen en wat ja. is overal... En pas ik bij mezelf nou, Dat zit ook in gewoon teksten te maken. Ja, zo, kan je, zou je, zo heb ik het zelf nog nooit gezien. Ja. Want ja, dan zou je... Nee, maar goed, dan, dan zou je dus een dichter ook bij uitstek... een ontwerper kunnen noemen. Ja, zeker, ja. Of een, een, een romancier, een ontwerper... of iemand die journalistieke teksten schrijft. Ontwerp... Ja, Straks ben ik ook nog een ontwerper... omdat ik hier zit te presenteren. Jij zit gewoon radio te ontwerpen op dit moment. Ja. Ja, ja. nee, daar moet ik even over nadenken. Nou, maar. Doe het maar. Goed, dank je wel. Goedenavond. Ja. Dag. Dag. Dat is uh, Piet. Pieter. Um, even kijken. Wie hebben we nu nog? Ruud. Mieke, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Jij ja, ja, houdt het over ontwerpen. Ja. En, uh, ja ik, ik ben er eigenlijk altijd wel een beetje mee bezig bij, me, bij mezelf thuis. Uh, heel simpel. Een, een voorbeeldje. Ik zit langs de weg. Ik kom op een gegeven moment bij een klant. En die heeft in de garage zo'n zo, zo, zo, zo, zo opa en oma linnenkast staan voor zijn gereedschap een beetje de verf aan de voorkant op afgesmeerd. Ik zie joh, dat ding maar, is zonder ben je? Maar wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, Ruud. Jij zegt ik kom bij een klant en dan zie ik in de garage. Ik bedoel, hoe, wat, wat, wat, is dan jouw eigen werk? Uh, ik, ik, ja, ik, ik, ik, ik, ben transporteur. Transporteur, oké. Okay. En ik kom op een gegeven moment bij iemand het afleveren en die heeft gewoon zo'n zo ja, zo zo mooie oude linnenkast heeft die gewoon voor zijn gereedschap gewoon in de garage staan. Ja. Ik ik wil graag die kast van jou overnemen. Ik, ik heb daar eigenlijk iets heel anders mee. Wat wil je voor hebben? Ja. Doe mij een andere kast voor mijn gereedschap. Ben ik tevreden? Ja. Nou, toevallig twee dagen later loop ik tegen een kast aan. Ik, ik ruil hem om. En uh, die, die, die, die, die oude kast, ik, de, de deuren waren eigenlijk dus daar beschadigd. Dus daar haalde ik de panelen uit. Ik heb de ramen ingezet. Dat is nu een jaar of vijftien geleden. Die staat nu nog steeds als vitrinekast bij mij in de kamer. Ja. En ja, op een gegeven moment loop je gewoon eens bij, bij zo'n ja, zo zaak die, die inderdaad ook dat soort dingen met meubels doet. En dan zie je een prijskaartje staan van toen de tijd nog 1500 gulden voor zo'n kast. Dan heb ik zoiets van, nou, ik zal het toch wel niet slecht doen, denk ik. Ja. En ja, een ander voorbeeldje, op een gegeven moment, een paar jaar geleden ging ik uh, mijn huis uh, ja, opnieuw inrichten. Uh, heel veel mensen rennen gelijk naar de meubelboulevards en, en kopen daar alles kant en klaar. Ik ben eens een beetje gaan zoeken en ik, ik kwam bijvoorbeeld voor mijn bank kwam ik bij een, een, een leuk klein Turks ateliertje in Nederland gewoon terecht. En bij die man zit je gewoon je eigen bank helemaal samen te stellen. Hoe, wat voor leuningen wil je hebben, hoe breed, hoe hoog, hoe lang, eh, noem maar op. Wat voor pootjes wil je onder je bank hebben. Mm -hmm. uh, mijn tafel bij een ander bedrijf net zo met, met de stoelen erbij. Dus eigenlijk kan je gewoon heel veel... Ja, laten ontwerpen ook, of ja, mede ontwerpen en creatief... en dat je toch iets origineels in je huis hebt staan. Ja, dat je niet uh, de, de, ja, veroordeeld niet, bent, dus steken tot wat er in de, in de winkels kant-en-klaar staat. Nee, ja. tot de, de, de kant-en-klare-confectie waar je bij de buurvrouw ook op zit. Dus je bent iemand die je eigen, je eigen omgeving... In, wat dat betreft heel erg persoonlijk vormgeeft Ja. En dat, is dat ook zo, bijvoorbeeld met kleding ook zo, dat je je eigen kleren maakt je denkt, ik koop geen pak dat in de winkel hangt? Nee, nee, dat is aan mij niet besteed. Nee, maar dat zou natuurlijk ook kunnen. Als je het doorvoert, dan zijn er ook mensen die zeggen... nou, ik maak liever mijn eigen kleren... dan dat ik iets en te klaarskoop uit de winkel. Ja, nee, bij mij is het inderdaad meer in mijn huis en in mijn omgeving. Ja, In mijn tuin en ja, gewoon het hele huis inderdaad. Net de dingen weer net even iets anders dan een ander. En daar voel je je het prettigst bij? Ja, dan weet ik gewoon dat ik thuis ben. Ja. Goed, mooi verhaal. Dankjewel, Ruud. Oké, okay, Hé, hey, Dag. En ik ga verder met uh, Jo. Goedenavond, Jo. Ja, goedemorgen, Mieke. Ja, goed, het is, ja ik vind het nog een, geen ochtend, hoor. Dat, wordt, dat is het voor mij pas als ik weer geslapen heb en weer wakker word. Ja, maar ik heb al even geslapen, dus ik ben uh, wakker en dus ik lig lekker naar te luisteren. U hebt al geslapen? Ja, ik heb al even geslapen. <laughs> oh, en u, gaat u straks dan ook weer slapen? Uh, nee, ik blijf hier ik in je uitzendingen afwachten. Oh, u, u luistert vaak s'nachts, begrijp ik? Ja, zeker. Ja? Ja, want als er dan uh, leuke dingen zijn... Want ik ben laatst ook voor de radio geweest. Dat ja? was voor, de, uh, voor ja, dingen die je zegt van... Wat, wat er vroeger gebruikten, net als... Dus, uh, uh, nou, een wegenbreed die uh, een mond heelt... En uh, een rode koolblad die hoofdpijn verhuilt en al die dingetjes. Oh, daar weet u even van? Ja, daar weet ik heel veel van. Oh, interessant. Ja, want daar heb ik een heleboel dingetjes heb ik doorgegeven. Ja. En dat, dat zijn allemaal van die oude dingen. Ja, weegbreed is dat niet als je door de brandnetels bent gepikt? Ja, dat kan je ook doen. Dan kan je ook een weegbree, ja. kan je erover eens schrijven. Goed, hè, dat ik dat weet. Ja. Maar goed, we hebben, over, we hebben het nu over vormgeving. Nou, we hebben het nu over vormgeving. Ja. Uh, ik heb tubetjes verder. Ja. En ik heb kwastjes En dan ga ik schilderijen maken. Is dat ook een ontwerp? Wat gaat u maken? Schilderijen. Schilderijen. Ja, ja natuurlijk is dat ook een ontwerp. Dat is ook, en, en wat voor schilderijen? Nou, ik heb voor jaren terug heb ik eens een uitzending gezien... op de televisie van Bob Ross. Ja, Bob Ross, ja. Nou, die, kennen we, die kent iedereen... Ja. dan doen we hier nog eventjes wat dit en dan nog een beetje dit en dan hups. Dan hebben we weer een paar boompjes en... Hè, en... en een paar boompjes ja. en dan met de plamuurmes. Ja. Nou, en zo maak ik de schilderijen. Oh, u doet eigenlijk Bob Ross, na. Nou... Eigenlijk wel. Ja. Maar ja, het lukt niet altijd dat je het uh, precies hetzelfde krijgt. Nee, maar is het resultaat toch heel behoorlijk, vindt u zelf? Nou, ik, ik vind het heel jong, want ik had... Uh, 32 had ik er op de computer staan, maar de computer was vol en niet. Toen heb ik ze er afgegooid, anders had ik ze naar je toe kunnen sturen. Oh, u had, u, u had een foto gemaakt en die stond op de computer. En die stond op de computer. Want, want mag ik vragen hoe oud u bent? 82. En u, u werkt nog regelmatig op de computer, begrijp ik ook? Ja, zeker. Oh, ja ja nou ja, niet iedereen van 82 doet dat denk ik hè? nee maar ik heb zoveel contacten in Korea, in Sint Maarten en Amerikaan. Amerika, dan oh, ga ik heerlijk gaan dus mooie PowerPoint sturen eh, ja PowerPoint oh, dus, uh... maar goed u schildert u schildert dus uh, Bob Ros. Achtige schilderijen. En uh, wat, wat, wat doet u daar nou mee? Verkoopt u ze? Of hangt u ze oh, nee, zelf? Nee, we af? geven ze. Oh, Ach, die, die vind ik mooi. Die vind nou, ik mooi. Nou, neem maar mee. Ja. Dus dan hang hier en daar raam er wel schilderijen van. In mijn kamer hangen we daar even kijken. Een stuk of negen. Ja. Nou, dan, dan heb ik een mooie lijst. En dan zet ik er weer eens een ander in. Ja, maar we hadden het, of ik had het over vormgeving. Hoe, hoe is uw huis vormgegeven? Nou, ik heb een nieuwe woning. Ja. En dat ga ik ook iedere keer veranderen. Dan tafel ga ik. Voor het raam zetten, of ik ga het achteraan zetten, of mm. ik ga uh, alle schilderijen veranderen, of ik ga uh, andere dingen op mijn bureau zetten, of ik ga het iedere keer veranderen, niet hoor. Dus, dus u bent altijd wel uh, bezig daarmee, met hoe, hoe het eruit ziet? Ja, ik had binnen uh, uh, in de grote boerderij had ik een grote uh, schotel op dak. Ja. En die is er toen afgewaaid. En die heb ik nu. Ik woon dus nu in een ander huis. Ja. En heb ik hem op zijn kop gezet. En die heb ik gevuld met zand. En ja. die heb ik helemaal gevuld met diverse planten en diverse bloemen. Oh zo ben ik ook altijd wel... wel de, gewoon... Ja, nou, dat, dat, u bent heel, heel creatief, dus in, wat uw eigen omgeving betreft. Ja. En dat idee dat mensen voortdurend maar weer nieuwe kleren moeten kopen... vindt u dat ook zo, zo dat belachelijk eigenlijk? ja Doet ja. u ook niet? Nou. doe ik ook niet. Ik, ik maak soms, ja, dat is op het moment dus niet... maar ik, ik maak het dus, van de wijze van spreken, van een, van een effe jurk of van een effe rok... En dan had ik een mooie ruit, had ik nog een lapje van. Mm -hmm. En dan ging ik dat veranderen. Hè? En dan zette ik het Bij wijze van spreken, een stuk met een met ruit zette ik erin. Ja. Dus u ontwierp ook eigenlijk uw eigen kleding in, enigszins? Ja, zeker. En, ja. En, nou, ik, ik heb hier een stapel truien die ik zelf gebreid heb... met, met verschillende patronen. Ja. Ja, ik... Dat al... u ook zelf... Ja, dat... U bent gewoon enorm creatief. Ja, ik, nou ja, moet, moet je luisteren. Ik heb vroeger van mijn moeder gezegd: van... Een koeientand en een vrouwenhand mag nooit stilstaan. Zegt u dat toch een keer? Een koeientand en een vrouwenhand. Een, een koeientand en een vrouwenhand? Mag nooit stilstaan. Oh, en de mannenhand mag wel stilstaan. He, he. Ja, dat moet je zelf uitmaken. Ja, ik. Het, <lacht> Oké, okay, we laten het erbij. Hartelijk dank. Leuk verhaal. Oké, okay, Ja, dag. Hoi. Ja. Ik kreeg nog een mail van Jim die schrijft... Een goede nacht, ik luister naar jullie onderwerp. Erg leuk. En ik vraag mij af of er ooit een ontwerper is... die een degelijke beschuittrommel weet te ontwerpen. Een beschuittrommel. Het liefste eentje waarbij het eerste beschuitje niet breekt. Of een ideale beschuit natuurlijk. Nou, Volgens mij bestaan er al beschuiten met zo'n inkepingtje... Nou, dat weet ik ook niet hoor Jim. Anders moet je maar even bellen. Eerst even een muziekje.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 Take a number out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 Take a number and wait in line Ooh. Ooh. You better get in line Get in line een singer-songwriter die vooral veel gecoverd wordt door anderen. Hij zong onder andere op het succesvolle album Crazy Love van Michael Bublé een duet. En dit is van zijn album Long Player Late Bloomer uit maart 2011. Dus dat is nog een heel vers album. En de man heet Ron Sex Smith. Ja, ik praat vannacht met u over vormgeving, design. Wat zou u zelf willen veranderen? Wat uh, hebt u misschien zelf gemaakt of ontworpen? Het kan van alles wezen. Ik praat erover door met Betty. Dag Betty. Dag Mieke. Ja. Uh, Goedenacht. Goedenacht. Uh, nou, ik hoorde met die dame van uh, dat ze dan de tafel naar het raam schuift... en dan ja. weer in, in de andere hoek. Ja. Dat zijn dus ja, mensen die dat doen, uiteraard... Ja. Maar uh, ik heb destijds, zo 25 jaar geleden of zo... heb ik uh, een, een, uh, iemand die nieuwe meubelen kocht... toen heb ik daar een hele uh, grenen, echt grenen uh, meubilair uh, overgenomen. Dat was uh, zo'n zo kast met lades en, en kasten met deurtjes eronder... en daar bovenop zo'n gedeelte met glaswerk en zo... kan je daarin zetten. Afijn, en dat is helemaal echt hout, grenen. En ook nog een, uh, uh, hoe noem je zo'n ding? Zo'n zo kastje met zo'n klep naar beneden. Met noem een... dat ook weer? Zo'n kastje met een dat, klep naar beneden. Heeft dat een speciale naam? Ja, een 20 uh, ja, jaren of zo. Iets <lacht> hoe heet dat nou? Af, ik, ik weet het niet zo gauw. Het is een hoge kastje. Ja, met en een laden, en, dan, en dan, krijg, dan wordt het een bureautje. Ja, een ja En daaronder weer een opening, daar kan je een, een tijdmachine onder zetten, daaronder ja. weer deurtjes. Ja, fijn, dus ik heb overgenomen een grote ronde tafel met vier stoelen die niet te tillen zijn. Mm -hmm. Van die boerstoelen. Uh, nou, fijn, maar om daarover ook terug te komen. Ik verander dus vrijwel niks aan, aan entourage. Maar wat ik wel doe, dat is. Uh, kleuraccenten. Hmm. De ene keer heb ik bijvoorbeeld... ik heb nu alles rood. Ik heb rode rolgordijnen, donkerrode van die dunne gordijnen. En dan heb ik rode accenten. Ik koop, koop bijvoorbeeld allemaal plantjes die rood zijn. En, en nou dat soort dingen. Ja. En kaarsen die zijn rood. Dus dan ineens is de kamer dus... Uh, nou ja, um, uh, rood met grenen en dat soort dingen. Maar de basis verandert ik... u nooit? Nee. Want dan, want dan zou u zich niet meer thuis voelen? Ja, precies. Ja. Als ik de paten zou schuiven... dan, nou, dan zou ik me een keer aan stoten of zoiets. Mm. Ik kan niet tegen. Ik word weer onrustig van. Want mijn moeder deed dat altijd. Die, die verzette zo de linnenkast tussen, tegen de schuifdeuren aan... Mm. en de gordijnen. En dan ben ik als... Als kind, dan deed ik dus die schuifdeuren open als de moeder niet thuis was, en liep klap tegen die kast dan. Dan ben ik zo ongelukkig. Van. Mm. Doordat ze altijd alles verzetten. Vandaar dat ik het dus niet doe, waarschijnlijk. Nee. En maar bent u ook uh, bijvoorbeeld wat uw kleding betreft zo uh, behoudend? Dat u nee. zegt, ik heb gewoon ooit een keer een aantal kle kleren gekocht... en die, die doe ik altijd aan. Ik koop er nooit iets bij of iets anders. Nee, nee, nee. Oh, dat, dat niet? Zo. Nee, nee, nee. En ik ben ook uh, zo van... Uh, het moet het bovenlicht zijn, de kleur. En uh, onder de rok of de, de broek donker. Waarom? Uh, want aan, ik, Dat weet ik niet, dat voel ik me ook niet lekker bij. Dus u, ik, ik zal u nooit aantreffen met een, uh, een, een, een witte broek... en een, een, een, een zwart uh, jasje erop. Nee. Nou, dat wil... kan toch ook? Ja, oh, een zwart jasje misschien. Maar dan is er een... Uh, nee, dat is... Dat, dat, volgens mij wil dat niet op een, wit, op een witte broek. Nou ja, maar of een witte broek met een wit jasje? Ja, dat wel. Oh, dat, dat kan, kan wel. Dat kan wel. Maar okay. ja, wel. Nee, maar goed. nee, ik vroeg me af of u, of u ook wat andere zaken... die vormgeving betreffen heel erg strikte denkbeelden had. Maar dat is dus niet zo. Het geldt nee. alleen de inrichting van uw huis... Ja, dan uh, andere kleuraccenten doe ik wel. Bijvoorbeeld, ja. ik heb het donkergroen gehad, en ik heb het donkerrood gehad. En blauw heb ik heel er, erg gehad. Dat, dat valt dan op. Maar hebt u bijvoorbeeld uh, wel uh, dingen in huis die modern vormgegeven zijn, in de keuken of zo? Jawel, die heb ik wel. Dat ja. wel. En wat dat vindt u dan bijvoorbeeld een heel mooi vormgegeven ding? Oh, ik heb, ja, dat, dat is een, een, een rekje. Een, eigenlijk, het is een rondvoetje. En daar staat een, uh, staat een buisje bovenop. En van boven zit een molentje mm -hmm. met allemaal haakjes eraan. En daar zitten de mooiste lepels en placeforken yeah. en, en, en opscheplepel. En, en dat soort dingen. Yeah. En die vind ik heel mooi. Die is dus van... Uh, uh, roestvrij staal dus. ja. Let u daar op of dingen mooi vormgegeven zijn? Ja, daar let ik op. Ja. Zeker. En ergert u zich ook wel eens aan dingen die lelijk vormgegeven zijn? Oh, zeker weten. Dan kan je je niet voorstellen dat dat, dat, uh, dat dat gekocht wordt. Of als iemand het gekocht heeft. Mm -hmm. mijn, mijn dochters bijvoorbeeld maken. Ik heb dit gekocht. Die beuken, nou, denk ik denk, ja, wat, wat, wat een afschuwelijk ding. Ja. Ja, dus ja, ja, dat heb ik wel eens, ja. ja. Goed, dankjewel, uh, dankjewel Betty voor je okay. verhaal. Ja, nog een goede nacht. Ja. En, ja, en ik heb net Betty gehad en dan heb ik nu een weppie. Het, ja. het scheelt maar één letter. Ja. Net zoals bij Osama en Obama. Het scheelt ja. ook maar één letter. Maar dat ben ik niet hoor, het geeft niet. <laughs> ik moet even liggen. Goedemorgen. Go nou, het is, het is helemaal geen no morgen. Het is nog nacht. Dan is het nog nacht. Oh, u, u hebt zeker ook al geslapen. Ja, ik heb al, maar ik ben ernstig ziek. Oh, nou dus ja. Ik heb al een poosje geslapen. Ja? Ik slaap altijd uh, een paar keer per dag. Dus is dat dus zo? Ik, ja. Huh? Smiddels een, uh, een uurtje, twee uurtjes. En dan meer een paar uurtjes op. En dan weer een paar uurtjes Nou, slapen. Dat zou ik nou echt helemaal niet kunnen hoor. Ja, maar wat kan ik aan doen? Niks. Ik kan er niks aan nee. doen. Nee. Maar daar ben ik nog wel uh, een uh, bezige bijtje hoor. Nou, en wat ik ga maakt het zoal? Al? Ja. Ik, uh, uh, je vraagt maar over kleding maken. Dat heb ik ook vroeger gedaan. Ja, wat dan? Wat maakt u? Uh, lange broeken, lange rokken, uh, blouse. En ontw ontwierp u ze ook zelf? Ik deed ze zelf ontwerpen. Ja? Ja, maar die tijd is al heel lang voorbij. Ik ben nog een, Ik ben al een oudere dame. Ah oh ja. En uh, ik kan het niet meer. Nee. En dat is ook geen probleem. Ik heb. Uh, maar wat was het beste, wat u het mooiste wat u ontworpen heeft, het mooiste kledingstuk? Weet u dat nog? Ja, dat weet ik zeer zeker nog. Lange broek. Ja. Ja, heel mooi, heel mooi, echt wel heel mooi. Wat voor materiaal was het en wat voor kleur? Uh, ik hou erg van uh, lichte kleuren, ja. maar ook wel blauw en een beetje rood. -gloos. Nee, maar die broek, hoe zag die eruit? Uh, Blauw met uh, echte uh, zakken erop achter. Ja? Met een knoopje erop. Mm. En een splitje, beneden en dan knoopjes naar boven. Uh, het was een broek met nauwe pijpen aan de onderkant. Ja, ja. hoe raad ik het hè? Ja, hoe, ja. Omdat jij ook een nice bent, denk ik geweest. Ik, ik, heb, ik heb het uh, in, in het verleden wel heel veel Maar eigenlijk. Ik doe het nu niet meer hoor. Nee, nee, nee het is heel erg. Ik, ik heb er geen tijd meer voor. Of misschien geen aandacht het meer. Ik heb hier een pracht van een huim. Ja? Ja, maar ik kan het gewoon niet meer. Ik denk dat steeds dat, dat minder mensen. Ik weet het niet. Zou het zo zijn dat tegenwoordig minder mensen hun eigen kleren maken dan vroeger? Ja, Jawel. Uh, weet, weet u wat ik vind? Nou. Mensen doen te gauw alles weg. Ja. En het is echt dom. Want wat nu de mode is, is bijvoorbeeld over twee jaar weer de mode. Ja. Drie, ja, ja moet... maar dan is het vaak net even iets anders. Ja, nou, en? Zo so ja. wat? Nee, ik ben het met u eens, hoor. En daar hadden we het ook het eerste uur over, dat dat eigenlijk onzin is. En je hebt ook een Nederlandse moordontwerpster, ja. Monique van Eijs, die zegt... Ja. Ik doe daar niet meer mee. Ieder ja. jaar twee of meer collecties, wat een onzin. Ja, mijn broeken zijn iets te wijd. Maar ik zit in een rolstoel. En ik heb er gewoon een lange blouse op. Mm. En een vreestamp. En iemand ziet dan die broek kan mijn billen een beetje te wijd zijn, zeg maar bijvoorbeeld. Het ja, is gewoon zo, gaan we ik, hem niet weggooien. Nee. Er is zoveel armen op de wereld, wat moeten we. Ja. Dat is toch zonde? Wat maakt u op dit moment nog wel? Eh, uh, ik eh. Uh, Kerstkaarten. Kerstkaarten. Kerstkaarten. Oude kerstkaarten recycle ik. Ik uh, pak een hoofdkleur uit de kaart. Hmm? Uh, haal ik een speciale karton voor. Bij het boekhandel. Uh, A4'tje. Hmm? A5'tje. En dan plak ik ze daarop. Ik verknip ze eerst heel mooi met speciale schaartjes. Dan plak ik ze erop. Hmm? En dan koop ik de kaart, de ondergrond, koop ik ook kleuren enveloppen. Erbij... Dus u recycelt die kerstkaarten. Die kerstkaarten. Ja. Ik heb bij jou, ik wil alsjeblieft dat jij, als ik dat mag zeggen. Ja. dat jij oproep doet voor mij om mijn oude kerstkaarten. Ik. Uh, ja, heb maar. Ik, ik heb, maar Beppie, ja? het is uh, begin mei. Wie begint er nu over kerstkaarten? Ja, weet je waar ze gaan? Nou? Ze gaan naar Kika Kankerfonds. Ik wil ze verkopen. Oh. De hele opbrengst gaat daarheen. Ja. Daar heb ik uh, mijn aan verbonden met kinderkanker, volgens. Maar goed. Om die kerstkaarten te gebruiken. Maar waar moeten de mensen de kerstkaarten naartoe sturen? Nou, dan geef ik jou het adres. Ja, nou, zeg het maar. Hè? Dan zal ik het even, nu meteen doorgeven. Nee, ik ga het hier niet doen op oh. de radio. Oh, niet. Oké, okay, goed. Nou ja. ja? Oké, okay, dan, dan moet het en op een andere manier. Echt serieus, hoor. Ja, ik nee, geloof je. Ik geloof je. Ik maar goed, als je het niet wil zeggen, kan ik het ook niet doorgeven. Nee, natuurlijk. nee, nee. Uh, U vraagt maar niet de telefoon. Okay. Ik heb ook nog een ander beroep, hè? Ja. En dat is het probleem. Oh. Ja? ja? Ik werk nog ergens voor een politieke partij. Ja, maar dan, partij, Dus ja. ik ga mijn naam hier niet op de telefoon. Oh, nee, maar goed. Snap je? Maar, ja, dat is, maar goed, dat is het onderwerp niet. Oké, okay, we, dat is het we hebben het. Ja, nee, nee, we hebben het voldoende gehad, uh, okay. behandeld. Dank je wel, Oké. Okay. Ja, dag. Dag. one Loving You Is Easy van Sarah McLaughlin Van haar album Laws of Illusion. Ja, we komen nog even terug op Esther Gerritsen. Want uh, zij is één van de zes genomineerden... voor de Libris Literatuurprijs 2011. En die wordt op 9 mei uitgereikt. Dat is dus precies over een week, dan weten we het. En, uh, Esther Gerritsen debuteerde in 2000 met de verhalenbundel "Bevoorrecht Bewustzijn" en werd direct gezien als een literair talent. In haar roman "Superduif" vertelt ze het verhaal van Bonnie, een ongelukkig pubermeisje dat helemaal in haar eigen fantasiewereldje leeft. Ze denkt dat ze een superduif is die mensen kan redden. Haar vriendin Ine gaat mee in die fantasie, maar haar ouders twijfelen. Esther Gerritsen leest een fragment voor, maar eerst legt ze uit... wat de innerlijke noodzaak van superduif is. Waarom moest het geschreven worden? Nou, het gaat bij mij zo erg over iemand die emoties heeft die ze zichzelf verboden heeft. Dat niets prettiger is dan zo iemand een stem te geven. Ja, een kind dat denkt dat ze niet meer wil leven... maar dat zo'n verboden emotie vindt dat ze liever totaal gestoord door het leven gaat en door iedereen bespot wordt... dan dat ze dat vertelt. Dus ja, om zo iemand een stem te geven. Het is een personage dat het meest dierbaar is ooit, dat ik heb geschreven. De dag waarop ik Ine voor het eerst ontmoette... was ook de dag waarop ik voor het eerst lichtjes opsteeg... Die dag begon hetzelfde als alle andere dagen. Het was een ochtend aan het eind van de winter in het laatste jaar van de lagere school. Ik werd wakker en ik kon het niet. Zo zei ik dat tegen mijn moeder. Ik kan het niet. Want als je moeder ochtends voorzichtig je slaapkamerdeur opent en goede morgen zegt... dan zeg je niet, mama, ik wil liever dood dan opstaan. Ik sliep al niet meer toen ik haar op de trap hoorde... Ik lag gespannen naar haar voetstappen te luisteren die dichterbij kwamen... alsof het de beul zelf was die me uit mijn cel kwam halen... en niet mijn eigen lieve moeder. Ze klopte en opende zachtjes de deur. Bonnie, lieverd, ben je wakker? Ik liep af... Een veer die was opgedraaid, een mechaniek dat geen keus had. Ik drukte mijn gezicht in het kussen en gilde. Ik sloeg met mijn vuist op het matras. Ik klauwde met mijn handen in het hoeslaken. krulde me op en strekte me uit. Ik sloeg met mijn been op mijn bed als een kleuter. en Ik riep, laat me alsjeblieft voor één keer, voor één keer. Laat me alsjeblieft. Toen kwam ik rustig overeind en keek mijn moeder smekend aan. Ik kan het niet. Ik kan vandaag niet opstaan, echt niet. Mijn moeder glimlachte frunnikte wat aan de centuur van haar duster, draaide zich om en liep weer naar beneden. Daarna stond ik op. Zo ging dat elke ochtend. Mijn ouders zijn laat getrouwd. Mijn vader was 56 en mijn moeder 43 toen ik kwam. Ze zijn beide vertaler van beroep en hebben elkaar ontmoet op een vertalerscongres. Toen waren ze al oud. Het was een wonder dat ik nog geboren werd en ik geloof dat ze mij altijd zo zijn blijven zien als een wonder... Een onbegrijpelijke speling van de natuur. Mijn ouders zelf zijn net zo wonderlijk. Ze zijn bovennatuurlijk geduldig. Al die ochtenden die ik in hysterie begon, bleven ze naar me glimlachen. Ja, dat was Esther Gerritsen. Een van de zes genomineerden voor de Libris Literatuurprijs. En ze las een fragment voor uit Superduif.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 Night. had to stand in the line just a glimpse of divine what you think about that well it seems like our fate to suffer and wait for the knowledge we seek it's always designed, no one cuts in the line no one here likes a sneak you got to fill out a form first and then you ain't in the line you got to fill out a form first and then you line. De Afterlife van Paul Simon. Ik moet het antwoordapparaat nog inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Helco, Helco Span. Je gast is Erik Visser, een kunstenaar... die een leven in Nederland opgaf... voor het werk in een sloppenwijk in Brazilië. En hij is nu even terug en morgen jouw gast. Mijn vraag, wat waardeert hij hier het meest? En, ook heel interessant, waar ergert hij zich aan? Als hij in Nederland is, ik wens je een fijn gesprek. En ik wens u nog een hele fijne nacht. Weldrustig. Dag. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.